Aan de radio, bedankt voor het luisteren. Bedankt Wim, dank Thomas en tot horens.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 Het weer, in het westen steeds meer zon, in het oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De a 7 Hoorn richting Amsterdam is dicht door een ernstig ongeluk... tussen Purmerend Zuid en Afrit-Zaandijk. Er staat 2 kilometer verder op de A27 Utrecht richting Gorkum bij Knoop Lunetten. Tot zover de verkeersinformatie.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 in Zandvoort Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM ZFM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 Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend, dezelfde 12, hoort u Het Met een uur lang, alleen maar mooie, oude Hollandstalige muziek uit lang vervlogen tijd. Als opening u natuurlijk onze herkenningsmelodie van Louis Davis met Weet je nog wel oudje? Een opname 1928, het komende uur. Heeft weer een hoop mooie muziek voor u uitgekozen. De zangeres zonder naam: Annie Palme, Joop van der Marom. Maristendamri, geboren is in Eindhoven op 11 februari 1941, maakte in 1959 haar eerste single. En dat is opgevallen door haar tweede plaats bij de Elversverkiezingen. Ze maakte begin jaren 60 enkele rock and achtige platen. Ze werkte mee aan aller, allerlei tv-programma's en heeft haar eigen tv-show in die tijd. De naam zo is Ria. We hebben het over Ria Val. Ik lig op mijn kussen stil te dromen. Lee Ik cool. heb alleen in Hoorn op 23 oktober 1998. Nederlandse zangeres, Miri Cerver B, bekend onder de naam zangeres zonder naam. En daarvoor hoor je muziek van Annie Palm en Jo van der Marel met Samen. En ook Ria Val kwam voorbij met ik licht op mijn kussen stil te droom. Zo meteen onderweg Peter Waaldrecht, ook het Noorderbar-trio... maar eerst die Ronny Tober en Gonny Baars met een medley...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 Riepspoor. Yeah.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 Laat me dan maar, laat dan maar, laat dan maar doen. Laat me dan maar doen, laat me dan maar doen. Laat me dan maar, laat dan maar, laat dan maar doen. Ik ben hier nou toch met jou, laat me dan maar doen. Ik ben voor mijn snor naar de dokter geweest. Hij voelde zo droog en zo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 La me dat maar, la me dat maar, la me dat maar doen Ik ben hier nou toch met jou, la me dat maar doen In Parijs en Rio, daar wordt het nog steeds gedaan Ook Jan Pieter zo zei al, me dat maar doen Aan de kant van de rivier, tot jij er aan kwam roeien over de rivier, mijn loodsman over de rivier. Ik sluit mijn ogen en droom.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 ook Zoveel vrijer dan bij mij. Ook met hem wordt het leven op de moment.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 En honderd mensen brachten hem de laatste groet in de Telstra Studios in Weert. En in Heesen is hij gecremeerd. We hebben het over Johnny Hoes. Het Zo Rijk als een Oliescheik. Nu op de radio. Ik voel me rijk, rijk, rijk. Als een Oliescheik. Ik voel me rijk, rijk, rijk. Als een Oliescheik. Lieve mensen zand er. Het was van nacht weer bal en straks in het café zingt iedereen weer mee. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een shake. Voel me rijk, rijk, rijk als een olieschaek. Lieve mensen.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 Je Kopen, maar de echte geen die ligt op straat zit niet op de voetbappel te hopen. Straks is het te laat, al zit je kracht bij.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 Voor een ieder uit Ghana of Japan, een zwerver of koning, Janoman. Voor een vrouw uit Rochina, Jood, Islamiet, bergen of reuzen of voor wie. Naar de zon en bericht met een post bij opgelet, ik kom en na wat ruzie en storm lachen en tran, god belt en een vloek.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 Als u nou denkt, ik wil het programma nogmaals beluisteren of ik heb een stuk gemist, dan kunt u aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 nogmaals luisteren. Dan wordt dit programma herhaald. Voor nu, ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Nelke met souvenir van jou. Maar eerst Johnny en Mary met de taxichauffeur. En ik zeg, misschien tot volgende week en ook tot een andere keer. Tot ziens. Ze staan bij het station met